Die vaas is prachtig geworden. Mijn klanten zullen vast heel blij zijn. Vanochtend heb ik ook een nieuw make-up doosje van mevrouw gemaakt, omdat zij gisteren jarig is geweest. Die make-up doos heb ik hier laten liggen. Weet jij waar hij staat? Er staan twee paarden op. Schrijf maar op welk nummer het is, dan neem ik hem later wel mee. Thank <laughs> you.